Goedemorgen, ik ben Dilke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeester Abutale heeft een Poolse supermarkt op slot. Gisteravond werd die zaak voor de tweede dag op rij beschoten. Niemand raakte gewond, maar er zitten wel kogelgaten in het raam. Deze buurtbewoner kijkt er niet van op dat er weer geschoten is. Nou ja, als je 1 en een optelt, dan is dat meestal twee. En als het eergisteren gebeurd is en, en gisteren... dan uh, is de kans dat het nog een keer gebeurt natuurlijk niet uitgesloten. En dat denkt de burgemeester dus ook. De winkel moet de komende twee weken dicht blijven. vanwege het gevaar voor de omgeving. Er is vanochtend wel iemand opgepakt voor de beschieting. Een hoop ongeldige briefstemmen worden toch meegeteld. 70-plussers mogen hun stembiljet en stempas dit jaar opsturen. Maar niet iedereen gebruikte daarvoor de goede envelop. De minister die over de Tweede Kamerverkiezingen gaat, zorgt nu dat hun stemmen toch worden meegenomen. In een Amsterdamse haven is een speedboot ontploft. Er is een gewonde die is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Foto's is vooral veel rook te zien. Hoe de speedboot kon ontploffen is nog niet bekend. Welke politieke partij krijgt de meeste stemmen als het aan kinderen ligt? Op sommige plekken worden kinderverkiezingen gehouden. Op basisschool De Carrousel in Gouda bijvoorbeeld stemt de 1 op de Partij voor de Dieren. Ik ben vooral voor partijen die voor, juist voor de natuur zijn... En de ander op de VVD. Ze willen minder belasting. En eh, volgens mij is de belasting al best hoog. In het hele land doen ongeveer 10.000 kinderen mee aan de kinderverkiezingen. De bedoeling is om ze zo meer bij de politiek te betrekken. Om half zes wordt bekend welke partij de meeste stemmen van kinderen heeft gekregen. Het weer, het Noordoosten ziet af en toe zon. De rest van het land is grijs met soms een buit. Wordt een graad of zeven. Morgen net zoiets. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD.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 De kant nog wel show. ZFM het geluid van Zandvoort. I love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 was het donderdag uh, 11 maart. En op een gegeven moment was het kwart over vijf. En dan, uh, huppatee, uh, het hele land uh, gooide er bijna Raider Love Waar uh, heb je het nou over? Raider Love? love? Uh, donderdag 11 maart was het de verjaardag van George Koymans ja. ja, bij wijze van geste hadden ze dan op een gegeven ah, moment als eerbetoon hebben ze dat uh, landelijk uh, ik ben blij zo gedaan. Ik het? ben blij dat je die duidelijk hebt. Ja, oké, ja, ja, goed. Sorry, ja, dat was, ja, ja. ik ben midden in het verhaal begonnen, maar ik krijg weer gelijk meteen die hondbalknuppel in mijn nek. <laughs> <laughs> hey, over parkeertarieven had jij het uh, in het uh, vorige uur. Uh... Ja, parkeertarieven gaan uh, na zes jaar worden die iets verhoogd. Ach. Nou, ik vind het toch heel netjes dat het zes jaar hetzelfde is gebleven. Hm. Ja. En ik begrijp natuurlijk wel in deze tijd... want de kosten zijn natuurlijk allemaal hoger... Hm. Dat, uh, dat het ietsje uh, duurder moet worden. En uh, parkeren ja. gaat natuurlijk een steeds groter probleem worden in Zandvoort. Want, ja, ja, straks gaat het parkeerterrein uh, van, de, van de watertoren ook weg. Ja. En, uh, Ondergrond uh, misschien, jij weet het niet. Jawel, maar dan wordt het toch voor de bewoners. Ja. Nou, ja, dat is dan ook weer. En ik heb, uh, ja, ik, ik heb een perfecte plek... Bij, uh, bij, nou ja, dat is wat je zegt. Je mag je gelukkig prijzen als je niet, zoals in Amsterdam, een half uur hoeft rond te rijden nee, en 400 per jaar voor een vergunning betalen, nog niet eens je eigen staat kan parkeren. Nou, 400 red je niet mee hoor. Nee, dan? ik hoor ik nee, heb nee, nee. niet. Uh, 400 ja. kost in Zandvoort. Echt waar? Ja, maar zo, nou, op zich vind ik dat. Maar dan mag je overal parkeren, hè? Dus uh, uh, zoals uh, Mike, die mag overal parkeren, die heeft zo'n zo uh, vergunning. Voor het jou, is zo. eigenlijk best wel uh, heel erg mooi dat we al eigenlijk stiekem al hiermee met het autonieuws zijn begonnen, toch? Of, uh, nou, dat kan zoiets, ik, ja. Zoiets, ja, Dus ja. We, wat dat er gaat, uh, kunnen we hem er wel even meteen in uh, smijten, want dan uh, hebben we dat ook ja, dat weer gehad. Goed, had, goed idee. <laughs> Par de Korpers <laughs> Ja, want we hebben het over parkeren en over 400 euro betalen in Amsterdam uh, je schil ja. uh, betalen. Gaat het, uh, gaat het nou, daar onder meer ook over, Frank, of niet? Nou, een beetje. Kijk, uh, ja, ja, ja. mensen die zich uh, de categorie uh, autorijders en bezitters... die zich daar helemaal geen zorgen over hoeven te maken... dat zijn de Bugatti-rijders. Ah. Want uh, de voormalige CEO van Bugatti, Wolfgang Durheimer... Die Ach, is. Die had dus uh, vastgesteld dat de gemiddelde, of de, de Bugatti-eigenaar... heeft uh, ongeveer 84 auto's, mm -hmm. drie vliegtuigen en één jacht. Dat Drie vliegtuigen in één keer. Een gemiddelde Bugatti-rijder. Ja, dan heb je ze maar vast. Drie vliegtuigen, je kan er maar in één te ja, ja. Maar ja, je grijpt niet meer. je grijpt niet meer. Dus zo. En je kan hem aan de kapsok hangen. Ja. Ik denk, van welke weer is het vandaag? Het is dus acht, nee, met deze ja. bugatti maar vandaag. Ja. Dus, uh, maar goed, het is wel uh, heugelijk nieuws... dat een, uh, een, uh, de jongere generatie van uh, kids in de twintig en begin dertig... Mm -hmm daar is een toenemende interesse te constateren in uh, oude voertuigen. Dus uh, klassiekers, die uh, worden aangeschaft door sommige van die kids... en die uh, waren nog niet eens geboren toen die auto al rondreed. Dus dat is dan wel weer grappig. Dat is ja. eigenlijk een verloren generatie... Tenminste dachten wij, dat is ook goed deels zo, van uh, mensen die dus helemaal geen interesse meer hebben in uh, auto's met uh, fossiele brandstoffen. Ook omdat uh, ja, die kids willen allemaal in, in de stad wonen in Amsterdam. Dus heb mm. je sowieso niets aan een auto of die nou elektrisch is of uh, fossiel aangedreven. Dus uh, ja, en die kids hebben ook andere dingen aan hun hoofd dan, uh, dan auto's. Maar god, het aantal uh, petrolheads neemt dus toch weer een klein beetje toe. Doet jou deugd, denk ik. En dat, dat doet mij wel deugd, want ja, dat is toch uh, weet je, ook een soort uh, cultureel erfgoed. Ja. Want als je die, ja, die auto's waar ik dan mee rijd uh, hobbymatig ziet... dan is het toch ook uh, eigenlijk zo waanzinnig uit een tijd... dat uh, er nog geen cw-waarde bestond en dat uh, brandstofprijzen geen enkele rol speelden... En de mensen gewoon ruim wilden zitten op een bankstel, uh, door het land wilden gaan. Mm -hmm. En uh, ja, Amerika is natuurlijk een gigantisch groot land. Vandaar dat ook de auto's zich daaraan uh, aanpasten, denk ik dan maar. Mm -hmm. Dus uh, dat is wel grappig. Alleen in Nederland uh, wordt het wel in toenemende mate moeilijker... Hè, om uh, met zo'n uh, zo koets rond te rijden. Want uh, de, de overheid doet zijn uiterste best... om uh, Infravasculaire problemen overal te veroorzaken... ...en dan anderzijds gaan ze klagen over files... ...maar als je ziet hoe smal de wegen zijn... ...hoe breed fietspaarden worden... En ja. dan hebben ze extravagante middenbermen. Dus uiteindelijk, als je die vrachtwagens en die connectionbussen ziet worstelen... om, ik noem de Kostelorenstraat, ja. daar bij Paar Nederlof... Ja, ja, ja die bocht. Ja, de krapste bocht, nutteloze ja. vluchtheuvels. Ja. Als je die vrachtwagens daar ja. ziet worstelen... dan denk je van, uh, haal die krengen weg, verdorie. En je moet je, je buurjongen Marcus van Dam daarover horen. De meest ja. krappe bocht van... Ja. Nou ja, als, van als, als ik ooit ja. wethouder van verkeer zou zijn... is dat de eerste bocht in de Cost-Vlorestraat die sneuvelt. Ja. De Heel goed, ik zeer, Frank. Vond, uh, ik ja. zou bijna zeggen... Frank voor wethouder. <laughs> nee, ik zou me niet op uh, politiek terrein kunnen begeven. Daar heb ik niet zoveel geduld voor. Hey, maar Frank, wat anders. Ja. Uh, weet jij waar de goedkoopste benzine van Nederland te koop is? Nou, De goedkoopste benzine van Nederland. Uh, mm. Ja, ik zie het staan. Ik neem aan bij een uh, lokale pomp ergens in de boonies, Niet in de stad. Maar nee, ik, ik, ik, ik weet het niet. In Sneek. Oh ja? Ja, in Sneek. En daar, uh, uh, ja, dan, dan, daar hebben ze de goedkoopste. Zo'n Esso Express uh, uh, winkel. Mm -hmm. En, uh, en dat, uh, dat is ook de goedkoopste, euro 98, Is okay. in Hogeveen, ook in uh, uh, Friesland. En uh, de goedkoopste diesel, dieselaars niet te vergeten, die gaan naar Nieuw vennep Dat is niet zo ver hier vandaan. Nee, dat is niet zo ver Maar dus, hoe zit het eigenlijk, Ger, met de, de totaalpomp? We hebben er inmiddels twee in ja. ja. eentje bij de Warrior. Ja. En eentje op de Verlennepweg, ja. maar er zit 12 cent verschil per liter tussen. 12 cent, 1,2 cent. Dacht het niet. Ja, dacht het wel. Geen 12 cent. Ja, nee. dat lijkt me sterk. Eh, ik denk, nee. Maar als jij nou... Zou... Al... nou uh, want ik tank uh, Excelium, eh, 98. Ja. En die is bijna 12 cent goedkoper dan bij de Warrior, helaas. 12 cent? Op, op, uh, van nah, e ja. denk 1, ik denk 1.2. Ik denk dat het eerder 1.2 is. Nou, uh, ik ga het nogmaals checken. Misschien uh, heb ik het toch verkeerd. Laten, ja. we, laten we erop terugkomen. Uh, dat is een goed plan. Dit moeten we weer even in de week leggen. Ja. En volgende week kunnen we het dan wel even... Ja, want mensen, om het autonieuws heel even af te ronden. Ook met moderne auto's kun je beter 98 tanken dan 95. Ja, is dat zo? Ja, wat is dan? dat? Er zit veel te veel ethanol in. En uh, je rubberen slangen, pakkingen... alles gaat uiteindelijk naar de kloten door dat ethanol. Dus, ook voor de moderne auto's? Ook voor de moderne auto's. Dus je, wat, wat je 98. ziet, daar las ik laatst in de relbode... een mooi stuk over dat het toch in toenemende mate... ook mensen met moderne auto's zijn die toch, ook al is het duurder... voor de 98 brandstof gaan. Ja. Daar zit uh, minder ethanol in. Dus. Nou, vrouw, uiteindelijk dat uh, zeg jij, uh, doordat je 98 tankt... Uh, spaar je dus weer reparatiekosten uit... Uh, het geval dat het Zeker voor oudere auto's geldt dat sowieso. En niet hmm. alleen reparatiekosten, maar zo'n ding kan ook in de fik vliegen. Als er een benzineslang van binnen is door opgevreten door ethanol. en je staat op een warme zomerdag van een stoplicht. en je een zooi vliegt in de fik. Ja, lijkt me, me, mee. dus. nee, me ook niks. Maar het is rommel, ethanol. Maar merk je het ook in, in, in het rijen? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Nee. Niet dat ik. Uh, misschien dat, hele, dat er minime verschillen zijn, maar ik, die zijn niet. Dan als, niet door mij waarnemen. Nee, je kan er ook vodka aan flikkeren. Ja, maar uh, nou ja, de dat kanaal wel vooral op. Uh, ik ik moet, moet, moet dan denken op een gegeven moment ook weer in Back to the Future 3. Dat uh, daar op een gegeven moment, nou, dat is het uh, sterkste spul wat de, wat de barman had. En dan flikkerde dus ze dat hij die, die ja, de ja. En in één keer ja. kwam de verdelen eruit. Maar uh, ja. ja. dus, ja. <laughs> ah, goed, um, zullen we weer een stukje muziek kunnen draaien? Ja? Ja, uh, laten we doen, ja. ja, ik heb een hele mooie. En ik uh, denk dat jij ook kan worden hier Ik hoop het wel. Ja, Hans Vermeulen, Rainbow Train. Heaven on Earth. Regenboogtrain. Ah, ja. Gernic ja plaatje toch oh, ja. ja dat is een leuk plaatje en bijzonder leuke mensen ik heb ook ze, dat ik heb ze mee oh. mogen maken ja. en, en, uh... Anita Mijers is een bijzonder aardige vrouw. Ja. En het, uh, en, en, uh, well, was ook uh, een vrolijke, vrolijke vent. Het was de tijd dat ik uh, net naar Top op mocht kijken. En toen ja. kwam dit uh, voorbij. Dus uh, ja, toen was toen, ik een groot we... knaapje van een jaar of tien, elf, denk ik. En toen werkte ik natuurlijk in Hilversmart. Uh, in ja, jij was al iets ouder. Jij liep als al radio promotor. Uh, uh, nee. Jij was al plugger. Dus ja. ik had uh, gisteren op jij buis even te kijken. Jij uh, de, de tribute ja. uh, van uh, YouTube Led, Led Zeppelin. Ja. Led, Led, Led Zeppelin. In uh, Kennedy Center. Ja. Mooi, hè? Uh, ja. ja. Yeah. Waanzin. Uh, ja. Echt. Ja, die man was... gasten zijn er ook uh, door door aangedaan wel. Dus, zag je een beetje aan ja. die gezichten. En Obama zat in de zaal met uh, vrouw Michelle. Ik heb dat uh, wel eens gezien. Dat is uh, uh, ja. geweldig. Oh. Ja. Ja. Met uh, de dames Hart. Ja. ja. ja. ja. ja. Uh, uh, je van. zag uh, Jimmy Pates en Robert Plant uh, staan op de Ereloge. En ja. die Robert Plant die stond echt uh, helemaal zo. Ja. Hij he. ja, vond dat het echt is. waanzinnig. Ja. Ja. ja, mooi hè. Ja. Nou, die karakteristieke koppen van die gasten. Ja. Ja. die, die hebben denk ik Jonge gasten toen wij nog jonger waren. Ja. die dat soort prachtige Prachtig. muziek... Uh, uh, ik gehoord ik gehoord. moet je nog even wat, uh, wat vertellen. En dat is eigenlijk hetzelfde... wat ook in de, uh, bij de landelijke DJ's... die bijvoorbeeld... Uh, Hola the Love draaien. Uh, ja, de, als je dat ook een beetje te hard zet... dan zitten ze dus al eigenlijk... Uh, de ouders die dan met de, uh, de kant van de bezemstil... zeggen van joh... kan het niet wat ja. zachter? Man? <laughs> <laughs> dat is, uh, ja, dat, dat, dat uh, heb, we, heb ik ook meegemaakt. Ja, ja. Als je dan uh, dat uh, rap hoort van tegenwoordig... Ik vind dat zo afgrijzend. Uh, je hebt rap en rap, oh. Frank. Maar goed dan, komen ja. we weer, maar gaan, dan wordt het weer een mystiekprogramma. Dus dat moeten we nou niet nee, doen. Nee, ja. zeker niet. Uh, zijn die top 10. Zullen we die straks uh, doen, Ger? Ja, Want die dat, doen we straks. Uh, dat doen we wel even aan het eind, uh, denk ik. Nee, dat doen we ook straks. Uh. Uh, hebben we dan nog iets? Uh, nou, ik heb dan wel iets. Want ik uh, moet denken aan jou, Frank, over dat verhaal van die collega van jou... Dat, uh, dat hij een hond uitliet uh, en dat bleek later een wolf, een wolf te, te zijn. zijn. Ja. Ja, ja, dat ja. dat een <laughs> met die medemens, die werd iets grijzer uh, ja. dan, dan die, uh, die werken. Uh, maar goed, het kan ook andersom, hè? Weet je dat? dat uh, ja. ja, dat kan andersom. Uh, want uh, er is een dierentuin in China... Uh, die, uh, dat heeft uh, tot verontwaardiging geleid op de sociale media... Uh, want ze hadden daar geprobeerd om een rotweiler voor een wolf door te laten gaan. Dus je word je gewoon genept als je dieren, dierentuin in uh, loopt. Een uh, rotweiler voor een wolf? Ja, hadden ze die een kostuum uh, aangetrokken of zo? <laughs> Ik weet het niet. is carnaval. Het is, net, een, uh, het is, dus is het bij ja. je hetzelfde verhaal als die beer op de fiets. Uh, ja, <laughs> dat, dat ja natuurlijk, Kijk, als je nou nog een, uh, een, een herdershond, een mooie herdershond op een wolf wil laten lijken... Dan, nou, dan moet je je best doen. Dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar een Rottweiler en een Wolf... Dat, uh, die vergelijking gaat in de verste verte niet op, denk ik. Maar goed. Of een Jack Dan Daniels. Ja, een, Malteser, en een Jack Russell. Uh, nee, ja, nee Jack een, Russell, een Jack Russell. Ja, een Wolfje. Ja, maar... ja, ja, hij is... Uh, Dolfje Weerwolfje. Ja, dat is van, uh, van Paul van Loon. Ja goed, een, door. Een ja. Malteser uh, druk, uh, <laughs> Ja. Maar wat ik de laatste tijd wel weer uh, meen uh, waar te nemen... op de, onder andere de Verlennepweg... op mijn route vanuit Noord richting ja. Boulevard... Ja. Is dat mensen die hebben dan wel een poepzakje bij zich en die gaan hun hond legen. Ja. En die nemen dan nog wel de moeite om het in dat zakje te frutten. Maar vervolgens laten ze dat zakje achter op straat. Denk ik, nee, van, nee joh! Ja! Ik heb die niet op, nee Want Wat een stront ligt daar op die Vallenberg ook. Hè? Dat is echt. Uh, <laughs> eh. Ongelooflijk. Nou, niet alleen daar. Hoor. Nee, daarom, maar het is. Maar goed, uh, goed. maar uh, ik, ik weet niet of ze in die dierentuin ook komo's hakken... voor deze rotweiler hadden aangeschaft. Dat vermeldt de historie helaas niet. Nee. Maar ze hebben het wel goed door laten gaan. Dus dan word je gewoon uh, genept in, uh, in dat opzicht. Maar goed. Uh, maar ik, ik lees ook net dat er in de, de trein tussen Kogena en Wormerveer uh, is geschoten. Oh. Ja, dat meer aanhoudingen verricht, lees ik zojuist. Moet niet gekker worden, jongens. Nee, maar goed... Uh, Verder bijzonderheden. Hey, waar, waar, waar, uh, jullie hebben uh, allemaal... Jij hebt clico's, denk ik, hè, thuis. Ja. En dan, uh, hoeveel heb je er? Nou, ik heb een nieuwe grijze bak gekregen. En de oude zou worden opgehaald, maar dat is ja. niet helemaal uit de verf gekomen. Dus ik heb uh, twee grijze bakken en een papierbak en een groene bak. Oké. Okay. Ah, ja. en, en jij, uh, ja? Ik heb, uh, ik heb er drie. Ik heb een grijze bak. Ja. Ik heb een duo bak. Ja. En ik heb een groene bak. Oké. Okay. Maar mijn tuin kan dat hebben. Dus, want hoe uh, gaat dat in jouw... Uh, uh, nou, dat is natuurlijk een probleem op dit moment. Ja, want het hele uh, centrum heeft geen... Uh, dus ik ben er mee bezig geweest. Ze, ze, ze schijnen ermee bezig te zijn. Maar waar Om, moet jij nu je huisvuil deponeren? In die, in de gele, ik heb gele zakken moet je halen bij de gemeente. En dan, Echt, uh, ja, en dan moet ik al mijn in doen. En dan uh, als die gele zakken vol zijn... Ja, zet ik ze maar in de berging. Ja, dat is, een, dat is best een ding. Eh? Ja. Krukzinnig, jongen. Ja, en dan uh, dat gaat via, allemaal via Spaarnenland natuurlijk. En Spaarland die zegt van ja, ja, we zijn ermee bezig. En er zal in, uh, in, uh, uh, in, in het centrum komen dan ook van die, van die uh, ondergrondse containers. voor restafval. Uh, ja. Want restafval is, dat, weet je, dat kan je bijna nergens kwijt. Nee. Ja, dan moet je naar Heemstede of naar Bloemendaal. Uh, dat uh, is wel waanzinnig, jongen. ja, Ja, en, en, uh, dus die, die kan dan in die gele uh, zakken gestopt worden. En die gele zakken die worden dan op maandag opgehaald. En, en tot die uh... tijd zet je dat in de berging. Ja, maar maar er Yoda... zitten dus ook, ja dat snap ik, maar er zitten dus ook uh, misschien etensresten oh, ja. in of wat ook. Dat ja. ja, dus maar, in no time krijg je toch ongedierte daar ja. ja. Ja, maar ja, ja de, en toen? Wat bizar is. Ja. Juist. En dan heb je op de Prinsessenweg heb je dan die uh, uh, containers. Weet je, er yeah, staan yeah. vier, vier of vijf containers yeah. voor kleding en voor flessen yeah. en voor plastic. Tegenover voor... het voormalige bus. Uh, ja. handen, dus ik zeg, nou geef mij dan zo'n pasje, dan gooi ik het daar wel weg. Ja. Prima, niks aan de hand. Nee, nou, dat kan zeker. Nee, dat mag niet. Het nee, want dan gaat iedereen uh, wil zijn pasje hebben. Ik zeg, ja, uh, vindt gek. <laughs> dat iedereen zijn pasje wil ja, hebben. Ja, maar hoeveel mensen wonen daar dan in dat complex die zo'n pasje... Nodig nee, maar je moet zijn. eens kijken hoeveel. Uh, dan, dan wordt dat maandag, zondagavond wordt dat neergegooid, die gele zakken. Ja. Moet jij op zondagmorgen eens kijken? Want ik weet je wel, oh, als ik uh, moet werken zondagmorgen, dan zit ik uh, rijk daar om uh, half zeven langs. Ja. Nou, dan heeft ongeveer heel. Uh, uh, uh, uh, mail. Meeuw, meeuw, uh, ja. de hele mailfamilie. familie maar mail en co. <laughs> ja. de familie mail is dat. Familie die hebben daar. Uh, <laughs> Alles leeggeplukt. Dus alles ligt over straat. shit. En het is een zootje, jongen. En het moet dan allemaal weer opgeruimd worden. En in nou, van, zijn die mensen nou. Uh, we zien het uh, weer terug in de afvalstoffenheffing. Ja, dat is het denk het, ik dan weer. een beetje het verschil Maar dan moet je. Uh, ik wil best scheiden, weet je wel. Oh, ja. Afval scheiden. Ik vind het allemaal prima. En uh, ja. als daar serieus mee omgegaan wordt. dan moeten we dat doen met z'n ja. allen. En dan uh, ja, hopen we dat ze. Maar helaas, Ger, uh, maar, uh, scheiden de wegen tussen jou en de gemeente hierin. Scheiden doet leiden, ja. in, dit, in dit geval. Wat apart zeg. Ja. Nou, laat maar eens wat horen. Uh, uh, zal ik dan nog uh, even, er, uh, even nog eentje erbij? Ja, ja uh, dat kan. Ja, nee, ik, uh, dan kunnen we dan achter de, de, de column van Tino uh, doen. Dit is hem. Die hele mooie, die af en toe ook nog wel eens gebruikt werd... Uh, in andere sampletjes van Patrice Russian. En let's, uh, wat zit? Forget me not. So... met je moeder. Evenlang hebben Freudiaanse vreubelaars gefilosofeerd... dat vrouwen vaak met een evenbeeld van hun vader trouwen... en mannen met hun moeder. Dat lijkt vrij incestueus, maar psychologisch zien geen twee vreemde gedachten... gezien het feit dat je ouders lange tijd je enige rolmodel zijn. Mijn moeder was een aparte. Het was een aanpakker, humoristisch, met een harde kop en vol creativiteit... Toen wij in de Zandvoort en woonden... werd de woning iets te klein, voor een gezin van Vier. We wilden als echte Zandvoorters natuurlijk kamers verhuren aan Duitse toeristen... terwijl wij strak opgestapeld in de schuur sliepen. Mijn moeder had gehoord dat er op nog geen 50 meter van ons huis... in de iets ruimere spoorbuurstraat een woning te koop stond van de familie Bluis. Dan nou zullen er vast makelaars zijn geweest in die tijd... maar Thuis stapte bij de Bluis naar binnen en deed spontaan een bot op het huis... Voor mijn vader was het echter een complete verrassing. Hij kwam tussen de middag thuis en vond een in de haast handgeschreven briefje op de eettafel. Met de tekst, Jan, ik ben even een huis kopen, liefst, dien. Al dus geschieden en even later verhuisden we. Het was een gewone dinsdag en Huizenstui blijkbaar. Ik heb naar alle waarschijnlijkheid iets meegekregen van dit manco, want ook ik kocht ooit een huis zonder het gezien te hebben en ik heb nog nooit een proefrit in een nieuw aangeschafte auto gemaakt. Dus deze afwijking slaat helaas geen generatie over. Toen we gisteren met vrienden aan tafel zaten en mijn huisverhalen deelden... bemerkte ik toch enige voorzichtige overeenkomsten met mijn echtgenoten. Jaren geleden stond ik ergens in een weiland op locatie te filmen... met mijn Vlaamse collega Kurt Rogiers. We hadden lunchpauze en stonden samen een broodje te eten... terwijl mijn telefoon ging. Het was Helene. Kurt hoorde haar kant van het verhaal niet natuurlijk... maar hoorde mij enigszins verwonderd zeggen... oké, okay, ik wist niet dat we gingen verhuizen... Met verbijstering hoorde ik het aan... om vervolgens in de lach te schieten. Dat was alleen leg ik uit. Ze stond op een schoolplein met iemand te praten... wiens vriendin haar huis te koop zou komen. Dus is ze meteen meegelopen en heeft een bot gedaan. Kuurt kon het nauwelijks geloven... en vertelde die dag aan iedereen die het wilde horen... dat ik met een totale gek of een geniale vrouw was getrouwd. Toen alleen vijf minuten later nog eens belde voor iets anders... keek Kuurt me vol verwachting aan... en kon het natuurlijk niet laten om te zeggen... niets, niets zeggen. Heeft uw vrouw misschien ook een bot gekocht? Uiteindelijk is het bewuste huis niet doorgegaan... omdat ik niet rechtop kon staan in de slaapkamer. Dat werd een dingetje natuurlijk. Maar alleen heeft er wel een hartstvriendin aan overgehouden... zonder kostenkoper. Een aanpakker is ze, humoristisch... met een harde kop en vol creativiteit. Maar Freud zat ernaast. Ik ben zeker niet met mijn moeder getrouwd. Maar... het scheelt niet veel. Meester, ja,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 tired of this sea of all recurring things all the young birds flying in and flying out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 Het leuke is dat deze man heet. Uh... Jacob D. Edward, maar in het heet hij Jacques Deen En uh, hij is inderdaad familie van uh, die uh, bekende supermarktketen in uh, Noord-Holland. Ah, ah, ja, die, die is net verkocht. Ja, ja, ja uh, daar heeft hij, nou, misschien uh, heeft hij er wat aan overkomen. Eerig, eerig mooi, uh, ja. heel erg mooi. En hij is komende donderdag uh, bij mij uh, te gast en gaat hij live spelen. En het, uh, programma dat programma doe ik samen met de dochter van Wim Richter. Schrikkelijk Jippen. mooi. Ja. Ja, dat is in wil je meer, goed, meer, uh, meer, meer, uh, meer Ja, We zitten dan nog dan even, nee. Gerdy... Uh, ja, even maar, we, even we, we zitten wat plaatjes te, te uh, kijken over die ondergrondse uh, Ja, dat is toch wel een, een probleem, zeg je? Uh, het is... Ja, het, uh, ja. Het, ja het, is op zich, het is op zich geen probleem. Als je ze maar, maar er worden bijna ni, nik, niks in het centrum. Uh, weinig, heel ja, weinig. Want, Rond de Halterstraat zie je bijna niks. Jouw ja, nieuwe locatie, G, dus tegenover... De, de slagerij, de halte in mm -hmm. het dorp. Mm -hmm. Onder een bovenblokker. Ja, mooiste appartement Iedereen van mag even komen zwaaien. Ja, mooiste ja. appartement van Zandvoort. Maar geen mogelijkheid tot het... Uh... Neem je ook een defilé af? Zoals we dat vroeger ja. hebben. In plaats van huisvuil. je merk ik, hè? Ja, <laughs> Je kan geen afvind nemen van aan je huisvuil. Ja. <laughs> en dan staat hij op het balkon te zwaaien... naar ja. iedereen die, die voorbij komt. God ja. Maar ja, dit is, dit is het hele nieuwe plan wat ze... dat is te, te vinden op uh, Sparenlanden. Ja. Uh, Sparenlanden Get Media... En dan uh, bel je en dan zeg je van nou, kun, kan ik zo'n kaartje krijgen om uh, mijn rest wel... Uh, maar nee, nee, hoe nee. ging dat vroeger dan in de Haltenstraat? Toen had je nog... ja, mij... Nou, volgens, mij, volgens mij kwam er gewoon een kraakwagen door de straat heen en ja. die haalde dat allemaal op. Ja. Dat, dat ja. weet dat ik klopt. en het heeft ergens tot het midden van de jaren negentig zo'n beetje geduurd, denk ja. ik. Denk dat ik. klopt, nou dit is veel beter natuurlijk, die ondergrondse containers ja Maar ook weer een probleem. Als op een gegeven moment die containers er weer vol uh, zitten... dan gooien ze het ah, ja. er gewoon weer naast. Omdat het, pro uh, het probleem met de prinsessenweg is... Uh, daar heb je dan uh, uh, van, van, van die, uh, voor kleding en voor uh, karton. Karton zit altijd vol. Altijd. Dus altijd helemaal prop en prop vol. Ongelooflijk. En dat, dan gooien ze er ook naast natuurlijk. Ja, ja. Iedereen, uh, ja, ja, en dan wordt het één groot zootje daar. Dus ja, dat, dat, dat zal, weet je wel, om, dat, om dat te vermijden, ja, zullen ze toch uh, meer van die dingen neer moeten zetten. Ja. Om, om, uh, weet je wel, er komen steeds meer mensen wonen uh, in zo'n dorp. En uh, uiteindelijk, ja, die mensen die, uh, die produceren ook heel veel uh, vuil afval. Wat wel een voordeel is, want dan heb ik, ik heb nu zo'n dubbel ding gekocht waar je uh, aan twee kanten vuil kan doen. Plastic, uh, kan je, dat kan je wel weggooien. Dat kunnen we wel aan de prinsessenweg weggooien. Dus oh, dat wel? Dat Plastic wel. Oh, die bakkeren zijn natuurlijk vrij toegankelijk. Ja, die zijn ja, ja, ja. vrij toegankelijk. Okay. Alleen restafval niet. Nee. Maar dat kan je ook in Noord niet kwijt. Nee, bizar. Dus ik heb zoiets, joh, ik gooi het wel in mijn auto. En ik ja. rijd er wel ergens naar... Misschien mij het gemeentehuis in het portiek met een briefje erop. Jullie zijn ermee bezig. <laughs> dat is een goed plan, Frank. voor <laughs> ja. Jij ja. komt toch altijd met hele goede ah, ja, vallen? Ja, dat ze ook wat. <laughs> ah, mooi man. Mooi. En er wordt er weer heel lang mooi. over nagedacht en ja. hard nagedacht. En dan komen ze uh, over een jaar of drie met een oplossing of zo. Of nee, niet. nou ze zijn ermee bezig. Dus uh, ja. ik heb wij al zijn goed er ook een... mee bezig, in nee, ik, ik heb er goed vertrouwen in dat, dat, uh, dat het goed is. Nou, dan komt het helemaal goed. goed, goed. Ja. Denk ik, hoop ik. Denk ik, hoop ik. Nou ja, Je weet het niet. Blijf de heugd toch net te lezen dat we gewoon de bewoners in Noord, Nieuw-Noord hebben het hierover ja. nou. kunnen stemmen bij het. Uh, hoe heet het? Geluid? Pluspunt. Ja, pluspunt. Ja, er staat ja. ook een mobiele uh, stembus, heb ik uh, gezien. Dus okay. daar kun je ook nog in uh, terecht. Nog, ja. En nu we het ja. toch over het milieu hebben, jongens. Uh, ja. Heel veel wandelaars gaan natuurlijk uh, de waterleidingduinen in. Maar ja. je moet op de paden blijven, Frank. Ja. Op de paden blijven, want het broedseizoen is begonnen. En ja. onder andere het Nationaal Park Zuid-Kennemland... Uh, bouwen veel vogels de komende maanden hun nestjes. Dus uh, ja, je moet... Uh, dat, ik wil dat even ja, gezegd hebben. Dat die vogels nog uh, wel uh, nesten mogen bouwen, zegt... terwijl de hele bouw stil ligt door het stikstof. Maar ja. vogels mogen dat wel. Vogels mogen ja. blijven Vogelug. bouwen. <laughs> en die produceert ook ja. geen stikstof. Die halen het op, denk ik. Helemaal ja. goed. Nee, duizend. Nou, en we hebben een online borrelavond... Zoom in op Zandvoort. Ja. Mag wat is een je... zo borrelavond? Zoom in? Ja, zoom. Nou, ja zoom. zoom. Je weet wat Zoom is? Nee. Nou, dan zo uh, dan... een, een, een een of ander irritant vliegje... wat er dan voorbij komt. En nee. nee, dat is een, dat is een, dat is een <laughs> Zoom een en dan kan je iedereen met elkaar kan je bekijken. Oh, Oké. Okay. Dus in uh, allemaal vakjes. Ja, ja, ja. Oh, wacht, Ik op, heb gisteren op, op, ook een soort zoom... Met ja. de lijst. Ja. Precies, uh, precies. Ik, ik heb gisteren een, lijst, een soort zoom-sessie gedaan. Maar goed, het is niet altijd leuk. Maar het enige voordeel is als je klaar bent met het vergaderen, ben je meteen thuis. Dus dat is. Oké. Okay. Ja, je bent meteen thuis. Ja, ja. Nog sterker, je, je bent thuis. Ja, te, uh, je hoeft niet te blazen. Althans, dan uh, uh, ben nee. je er bijna klaar. <hijen> Dintje Ruimewijs kwijt, laat ik het zo. <hijen> ja, ja, ja. heb, uh, heb je nog wat leuke muziek? Uh, ja, dat heb ik wel. Dus ik, want ik uh, denk dat het de laatste plaat wordt voor vandaag. Uh, zou je het denken? Dan moet ik ja, even, want wacht we hebben we straks lachen. ook nog een leuke top 10. Uh, ja, die moeten we natuurlijk er wel even doorheen gooien. Ik ga even uh, wat... Uh, nou, Zullen we dan uh, zullen we iets met Vlietwood Mac doen? Ik zou goed plan, doen? Goed plan, goed ja, plan. Uh, deze dan? Deze, Big Love? Mag wel, hè? Big Love. Ja, die kan ik kan. Looking out for love in the night so still Oh, how build you a kingdom in that house on the hill Love Ah, ja, ja, ja, ja. wat was dat? Uh, ik kom gewoon een later op terug. Ach, ach. We ja, ja, dan dan dan nog even een interne, interne. interne... Goed, ja, een plaatje was in één keer nee, jongens, afgelopen. jongens, ik heb een hele leuke top 10. Oh, nou, ja, eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, we lopen allemaal te klagen hier in, in, in, in ons land over wat wel en niet goed is, waar... Het is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nee, nee zeker niet. We zijn uh, nee, wel nee. aan de goede kant van de wereld geboren, jongen. Jij had ja. het over de top 10, uh, hier gaan we het ja. over de armste ja, ja. landen, maar vorige week hadden we het over de rijkste landen. Ja. Dus dat is wel een heel contrast. Ja. Heel goed, Nou, hebben we hebben dus de top 10 van de armste landen ter wereld. Ja. En niet alleen omdat ze uh, uh, uh, te kampen hebben met schrijnende armoede, maar ook omdat er allemaal rampen en narigheid en, en uh, Weet je wel, je zit dan echt aan de verkeerde kant. Ja. Uh, ja. Zoals uh, Jemen bijvoorbeeld. Nou, ik nou doe... zou je... dat, dat, dat is niet een prettig land. Ik weet niet of Jemen erbij staat, Frank. Want ik, uh, ah, ik... ik zie het nu ook voor het eerst en ik loop hem even door. Uh, op tien staat Mozambique. Dat is uh, Zuidoost-Afrika uh, wel rijk aan natuurlijke grondstoffen. Maar uh, ja, dit, dit, uh, het is een beetje burgeroorlog en narigheid. En, uh, ja, daar doe, je, daar doe je weinig aan. Het bruto nationaal inkomen per inwoner wordt geschat op 1000 dollar. Nou, dat is ook niet echt... Uh, op negen, Liberia. En waar ligt Liberia? Ook in Afrika, aan de westkust in dit geval. Gesticht in 1847. En uh, ook weer burgeroorlog en, en narigheid. En, uh, ja, dan, uh, daar, ga je, daar ga je niet rijk van worden. Nee. Uh, op acht, Mali. Uh, ook West-Afrika, ten zuiden van de Sahara... Mali wordt omgeven door andere landen en geeft geen toegang tot de zee. En dat is natuurlijk ook een narigheid, want je kan nooit uh, havens. Uh, en, en, uh, nou, enzovoort... Ze moeten dan over land lopen, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Uh, nou ja, dat, dat is een beetje de reden. Op 7 is het, uh, Burkina Faso, en dat is ook West-Afrika. Afrika is wel heel goed vertegenwoordigd. In, de, woord, ja. in, de, in deze top 10. <laughs> en uh, ja, uh, omringd door andere landen en. Uh, uh, het land behoorde eveneens uh, tot Frankrijk. Net zoals uh, uh, Mali. Ja. En, uh, maar ja, dat is natuurlijk allemaal uh, van... Uh, gaan jullie het maar lekker zelf doen, want dat willen we zo graag. En uh, dan uh, hebben ze wat opstartproblemen, denk ik. <laughs> Op zeven. Op zes, Sierra Leone. Sierra Leone ligt ook in Afrika. Dus uh, nou, nogmaals, Afrika gaat goed. Westkust ook. Ja, ook in de Westkust. En uh, was een Britse kolonie en kreeg onafhankelijkheid in 1961. Uh, de, ook een burgeroorlog. En, uh, nou, dat schiet er ook allemaal niet op. Op vijf, Burundi. En Burundi ligt in Centraal-Afrika in deze. Dat is in het midden. Ja. En uh, ja, die kreeg de onafhankelijkheid van België in 1962... En ook weer etnisch geweld tussen de Hutu en de toetsies. Nou, dat hebben we natuurlijk wel allemaal een klein beetje meegekregen. Maar die Hutus zijn ook geen lekkere jongens. Maar vlak die Toetsis ook niet uit. Vlak die Toetsis ook niet uit. Ik denk aan Toetsie was dat toch niet die film met Dustin Hoffman. Ja, Toetsie Tielemans. Hij was Toetsie Tielemans, dames en heren. Hoe noem je dat ook weer zo? Smoederschuiver. was dat toch? ja. Of vier, daar ben je natuurlijk ook. Heel benieuwd naar. Tja, Tjaat. En Tjaat is Centraal-Afrika. Hij bezit olie vooral in het zuiden van het land. Nou, dat is. Uh, Amerikaanse bedrijven investeerden bijna 4 miljoen dollar in de Vlaamse ik, ik kan een ik hele Vlaamse. Ik ben aan het praten. Ah, sorry, sorry ja. hoor. Ophouden meenemen. nou. En hij uh, werd in 1960 onafhankelijk van het moederland Frankrijk. Ja, ja. Uh, jij zegt. Uh, wat ja, is die gevolgen van? Uh, ik ben nog aan het praten. Uh, ja. De gevolgen van het geweld, de klimaatverandering, de overbevolking en deze treust voor het land. Ah, ja, maar ik, ik had een hele flauw woordgrap. Het was rijk aan olie, dus ik zou bijna zeggen het staat olie. Maar goed... Uh... Oh, dat was hem? Dat was hem. Oh. Frank. Kom er graag later op terug, ja? Ja. <laughs> op drie, dames en heren. Zuid-Soedan. Ja. En waar ligt Zuid-Soedan? Uh. Ten, ten zuiden van Soudan. Ten zuiden van, van -Sudan. <laughs> <laughs> zuiden, van zuiden ten van Zodan. Zodan. Ja, ja, ja. En uh, conflicten en geweld. Tot uh, 2011 maakte Zuid-Sudan uh, uh, deel uit van de Republiek Sudan. En, uh, nou, dat. Uh, <güls> <güls> Snap je nou waarom dat dat hele continent in de startblokken staat om naar ons land af te reizen, G? Ja, dat begrijp ik wel. Want maar is dus er, er naar, weer daar. wat werk. Kijk, als ik een fotootje zie eh, over de, de Delta van Zuid-Soedan... dan denk ik, nou, die Nederlanders kunnen daar toch ook wel meteen terecht. is ja. Ja. Dus, eh, wat dat gaat... Eh, de wereldbank schat op? dat ongeveer 82% van de Zuid-Soedanse bevolking... in extreme armoede leeft. Ja, dat is toch heel sneu, hoor. Ja, wees dan, dan blij. Twee, dan twee je maar hier in oost twee, oh, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee. Centraal Afrika, uh, Afrikaanse dat Republiek. Dat is toch altijd een van de vreemde ik keizer niet. of zo? Ja, ik ben aan het praten. Oh, sorry. In 1960 <laughs> werd de Centraal Afrikaanse Republiek onafhankelijk. Nou, dat is leuk om te horen. Uh, maar ja, dat is niet goed gegaan. En uh, is niet alleen een van de armste landen ter wereld, maar ook een land waar de bevolking al meer en veel honger leidt. Ja. Zo'n 62% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ja, eh, voordat je verder scrolt, zat er een of een andere hele gekke keizer, was dat, een president, Bokassa. Ja. Je zegt over de hongersnood, nou die man had helemaal geen hongersnood hoor, die Bokassa. Nee, hij zat is... gewoon zijn onderdaan op. Ja. <laughs> ja, dus... ja, ja die, die, die. en hij heeft zichzelf in 1976 uitgeroepen als de keizer. Ja. ja, ja. ja zo gedaan. kan ik het ook natuurlijk, hè? Ja. Ja. Ja, dus... Nou, en dan uh, komen we op de trieste nummer één. Uh, en dat is uh, Niger. En dat is uh, het. Uh, ja, net als de rapporten van de Verenigde Naties. In 2020 is het armste en minst ontwikkelde land ter wereld. Ligt in West-Afrika en geeft geen toegang tot de zee. En een groot gedeelte van het land bestaat uit woestijngebied. Beter bekend als de Sahara. Slechts 10% van de oppervlakte kan gebruikt worden voor landbouw of veeteelt. Ja, dan schiet dat allemaal niet op. Uh, ik denk toch weer even terug... aan een paar weken uh, geleden... over die klagers van Tino. Ja. Wij mogen wel blij zijn dat wij dan hier... Uh, we hebben af en toe wel eens... Ja, uh, dat we, we, we, weer, zijn we ook allemaal hier. Jongens, wees tevreden met wat je... Ik hebt. Ja. denk dat ja. je dan uh, toch beter hier uh, kan zitten... Dan ik weet weer. het wel zeker. En wij zitten ja. bij ZFM. Nou, daar zit je helemaal... <laughs> <op>. <laughs> dat doe je op dienstig morgen. Ja, ah, dat had je op gaan doen. Dat uh, ja, uh, ja. raakt ja. kant nog wel, mensen. Ah. Dus... Uh, maar goed. Gaan we nog iets uh, leuks kramp, doen? Kramp, oh, ge oh, Ger heeft kramp. Ja, hij... Uh, uh, ah. Dit is even medisch. Ja, is ik denk dat is krampachtig. Er kan nog wel een show <laughs> op deze dinsdag. Dat krijg je ervan, hè? Als je, ja, zo, als je zoveel moet verhuizen, uh, ja. Ger. Uh, dus, ja. ja. ja. ja. Verhuiskramp. Huiskramp. Verhuis, ja. <laughs> en over kramp gesproken laten we in godsnaam... elke allemaal gaan stemmen morgen. Want dat ja, is wel dat vind zo ik ook. belangrijk. Heel ja. belangrijk, ja. Frank. Gaan we zeker doen. En, uh, nou, wat ons betreft, een hele fijne voortzetting van deze wonderschone dag. Ja, eens. Jij ook. Doei. Kitty. Oh. Kitty. Ja, Doei. ja ik, uh, al, ik, heb er, ik heb er weinig aan toe te voegen. Het enige wat ik uh, kan uh, zeggen is dat ik morgen op deze plek tussen 10 en 12 ook nog een radioprogramma. Maar oh. daar zijn jullie er niet bij. Dus dan ik mag gewoon uh, lekker mijn programma uh, uh, gang gaan in dat opzicht. En uh, voor de mensen die... want dan ga ik toch even een beetje spreken voor je eigen parochie... als je wat meer van die K-nummers hoort... He, die je in dit uh, programma hoort... luister dan ook eens even heel gezellig... tussen uh, 8 en 10 op de donderdagavond. Want dan is het alleen maar... Ja, ik gaat nou 8. geen reclame maken voor die, die nou, jaren. Maar ik moet toch iets, <stö> iets doen om het een beetje op te rekenen tot, tot aan het uh, nieuws van 12 uur. Want ja, daar zitten we nu al ochtend getuigen van... Uh, ja, ja. zover het van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.